Doral met het NOS-journaal. De schade aan de Notre-Dame is groot. Gisteren brandde een deel van de beroemde kathedraal in Parijs af. Tweederde van het dak is verwoest, de torenspits is ingestort en het houten interieur is in vlammen opgegaan. Ook is een flink deel van de kunst en reliquieën verloren gegaan. Drie belangrijke reliquieën van Christus: de Doornenkroon, een stuk van het kruis en een spijker van de Kruisiging zijn, volgens de Parijse burgemeester, wel gered. De brand ontstond waarschijnlijk bij werkzaamheden. President Macron kondigde aan dat de Notre-Dame wordt herbouwd en dat daarvoor geld wordt ingezameld. GroenLinks, SP en PvdA willen dat Shell in Nederland winstbelasting gaat betalen. Ze komen met een wetsvoorstel. Shell kan nu buitenlandse verliezen aftrekken van de winst in Nederland. En dat leidt tot minder belastinginkomsten voor de schatkist. Tot nu toe mislukte pogingen om de regels aan te passen. Nu lijkt een voorstel meer kans te maken, schrijft Trouw. Want ook D66 en ChristenUnie zijn positief. Bij een tankstation langs de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel... is vannacht een auto de winkel ingereden. Ravage in de tankshop is groot. De politie heeft alle vier de inzittenden aangehouden. Tankstation bij Nieuwekerk aan de IJssel blijft waarschijnlijk de hele dag dicht. Door het mooie weer in februari en het steeds grotere aanbod... krijgen boeren relatief weinig voor een kilo asperges. Vorige week bereikte de prijs een dieptepunt, 3,5 euro per kilo. Inmiddels is de prijs weer wat gestegen. De lage inkoopprijzen leiden niet tot lagere prijzen in de supermarkten. De consument betaalt ongeveer 12 euro per kilo. Een record voor tv-serie Game of Thrones... Zondag keken er meer dan 17 miljoen Amerikanen via HBO... naar de eerste aflevering van het laatste seizoen. Dat is meer dan tijdens vorige seizoenen. In totaal hebben waarschijnlijk veel meer mensen gekeken. Game of Thrones is al jaren de serie met de meeste illegale downloads. Het weer, het is zonnig, het wordt 14 tot 18 graden. Later op de dag wel stapelwolken in het zuiden... waar vanavond ook een bui uit kan vallen. Morgen meer bewolking, dan 15 tot 18 graden. Vanaf donderdag weer meer zon. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Dit zijn de files met de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Ouderijn en Maarsen. En een kwartier oponthoud op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude dorp Op de A27 van Almere naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Almere Hout en Huizen. Daar 5 minuten tijdverlies. 10 minuten vertraging dan op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Oegstgeest en Afrit Noordwijkerhout. En op de N247 van Horen naar Amsterdam... is het druk tussen Volendam en Broek in Waterland. Ook daar doe je er 10 minuten langer over. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Praat. ik wil niets meer horen, ik hoor geen hart, ik heb verloren, mijn liefde en geld was ik voor jou, bespaar me je leugens, je was meer Ik ga Michael Omen. En dat allemaal bij ZFM Entertainment for You. Zou zeggen, een hele goede middag. Acht minuten over vijf. En uh, ja, we gaan weer lekkere muziek draaien. Zo ook deze. Ja, luister maar. Oh, wat is dat lekker. Shakira. En uh, Nicky Jam. En Perofil. Ja, no puedes detenerte. De zomerse klonken hier vanaf tolweg 10.00. Zie je hem iemand voor het entertainment van YouTube? Klokjes van 7 uur. Mijn naam is Frit Heij. Goedemiddag. Mijn hart gaat boem. Boem, boem. Vroom van Nette. En DJ Matman. Krachtje verdriet en je lach, ik wil bij je zijn Elke dag, elke nacht had ik nooit verwacht, je verzacht mijn pijn Bij jou vind ik rust, door jouw hemelse kusje maakt me vrolijk en blij Om oh, in maar dat ben jij Het kloppend hart in mij Als ik je aankijk, gaat mijn hart steeds sneller kloppen. Niet je, je kent hem vast nog wel, die man met pet natuurlijk. En, uh, oh. Ja, zo is het. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat ging een liedje, dat ging over een meisje. Ja, je bent zo lelijk als de nacht. Maar goed, uh, dit was met Frank van Etten. En mijn hart gaat boem boem. We gaan lekker verder met Frans Duits. En hij uh, over met hart en ziel. Ik het had begrepen, dat ik niemand nodig had. Het in mijn eentje wel zou redden, maar ik ben een paar jaar verder en heb het toch wel onderschat. Nu weet ik dat het raar kan worden. soms gaat het goed en soms verkeer. Je weet nooit wat er kan gebeuren, daarom doorgaan en niet zeuren, dat is wat ik heb geleerd. ik haast vergeten, waar het allemaal om gaat. Zitten minder kleine dingen, samen dansen, lachen, zingen. In de kroeg en in de straat. Ik heb mijn familie en mijn vrienden. Weet nu wat echte liefde is. Wat zij mij altijd geven, is het motto van het leven en voor mij mijn grootste leg. dan een prachtige nummer met hart u, Frans, Duits, en ziel, Frans-Duits. En ja, we hebben iemand aan de telefoon en dat is Randy. Randy, een hele een goede middag. Een hele goede middag. Randy Schoonderwold ja, met, ja, met DT. Met DT. Met ja. DT. Hey Randy, hoe is het met jou? Hoi. Ja, goed. Goed. Ja? Ja, zeker. Ja, je ja, uh, ja, zou vandaag hier zijn, uh, aanwezig zijn, maar het uh, is niet gelukt ja. om, uh, omdat je ja, toch een optreden hebt uh, gepland. Ja. Hè, ja. Dat, uh, ja, dat gaat voor natuurlijk. En, en, uh, ja. Ja. Maar goed, ja. Uh, uh, ja, we bellen je eigenlijk uh, vanwege uh, jouw laatste uitgebrachte single. Ik vond geluk. Ja, ik vond geluk, klopt. Ja, hoe, is, uh, hoe is dat ja. tot stand gekomen? het is van zo tot stand gekomen uh, vorig jaar uh, even krijgen ik denk maart begin begin maart van vorig jaar heb ik uh, ja, uh, iemand leren kennen en die zit al heel lang uh, in het geleid hier uh, in tilburg waar ik uh, waar ik vandaan kom van ja, ja en, en uh, ja dat is corné melis van melis en die, ja die, die die vond dat ik toch uh, uh, uh, goed bezig was hè? ik ben inmiddels nu vijf jaar uh, in, in de artiestenwereld ja en uh, ja ik, ik probeer mezelf steeds weer te verbeteren zangles uh, ja bla, bla, bla noem maar op ja, nou, ja want ja, deze is je vijfde single, hè? Ja, nee, de zes alweer. De zes alweer, oké. Okay. Ja, ja, want ik heb, ik ja. heb hier, uh, hier, met deze bij heb ik, heb ik er dus vijf staan. Oké. Okay. Uh, ja, ik heb hey, ja. jij en, uh, en zij is me alles waard. Mm. En uh, uh, betoverd. Betoverd, ja. ja. En de wereld is van ons. Ja, en, en natuurlijk, ik vond geluk. Ja, klopt. Nee, dus ja, kom je die nou maar mee naar uh, naar Jeroen van Dutch Event. Dat is een uh, ja een, een hele grote uh, evenementenorganisatiebureau, ja. uh, boekerskantoor. En ja. Uh, ja, wij zijn eigenlijk met de drie uh, naar Manfred Jongenleders gegaan en die uh, ja, daar, daar zijn we uh, hebben we dit liedje meegebracht. Ik vond gelukkig is het zo toontant gekomen. Ja, de, de, ja, heb je zo enigszins uh, ook zelf een beetje inbreng gehad uh, qua ja. tekst en uh, muziek of? Ja, ja, ja, Manfred die heeft uh, de teksten min of meer uh, geschreven. Uh, ja, natuurlijk in samenwerking met, met ons. Ja. En um, ja, zelf uh, de, de, de jongens Coné en Jeroen die hadden gekozen om een, een, een comment te gaan maken van Perfect van Ed Sharon. Ja. En ja, ik had die al een keer online gezet op YouTube. Dus mocht je eens willen zien, kijk even op mijn YouTube kanaal. Ja, uh, ja. Dus in het Engels staat die er ook op. Ja, en dit is een, een heerlijk tempo nummer geworden. Ja, ja. Hey, en uh, ja, jouw site? Ja, de site is nog niet online. Ja. Daar zijn we heel druk mee bezig. Dat is eigenlijk pas sinds twee weken geleden uh, dat we daar uh, ja, echt heel hard aan het werk mee zijn. Dus ik, ik verwacht eigenlijk dat die eind deze maand uh, in de lucht is. Ja, en dat, uh, daar komen uh, je discografie, biografie en alles uh, ja. komt erop ja. te staan. En uh, ja. eventueel je optredens uh, dergelijke in het land. Ook inderdaad, ja de agenda gaat ook bijgehouden worden met een hele leuke tool dat de mensen ook uh, kunnen klikken en zien op welke locatie ik sta en uh, de tijden erbij. Dus dat is heel <tus> leuk. We kunnen ze lekker bijhouden. Ja, en en uh, Facebook kunnen ze je natuurlijk ook vinden. Ja, ja zeer zeker. Facebook en Instagram ben ik ook uh, actief op, dus ja, dan kunnen we inderdaad ook, ik post altijd wel waar ik sta. Dus morgen sta ik op het Rebirth Festival in Haren, dat is een, ja. eigenlijk een hardstijl-evenement. Ja. En daar staan we in de feestem, dus, ja, hartstikke leuk. Ja. Hey, uh, om daar te komen, er zijn nog kaarten in ieder geval. Oké, okay. uh, waar, waar kunnen ze dat vinden? Dat kunnen ze vinden op Rebirth Festival. En anders kunnen ze even naar mijn Instagram kijken... en dan vinden ze daar meer informatie over tickets. Oh, Oké. Okay. Hey, en uh, ja, wat, wat, wat, wat ga je uh, nog meer doen? Uh, staat er nog iets gepland? Uh, een leuk evenement uh, deze zomer, de voorjaar? Um, nou ja, momenteel staat de bieral uh, gepland in, ja. in Tilburg. Uh, ja, iets heel speciaals kan ik wel meedelen. Het is eigenlijk nog een beetje geheim... maar ik mag, uh, in mei mag ik mee naar uh, de Formule E-race van Monaco... en dan moeten we daar uh, optreden op een, uh, op een privéjacht... Oké, okay, geweldig. Ja, heel ja, ja, ja. Ja, ja. ja, Maar geweldig. Ja, ja, ja. inderdaad. Uh, nee, hele leuke evenementen staan er uh, op de planning. Uh, ik ben zelf ook nog bezig met een Randy en vreemdavond. Ik denk voor in augustus, als, ja. de, uh, als de nieuwe single uh, ja, die, die hier gaat volgen uh, komt, zeg maar. Ja, oké. Okay. Uh, wat, wat, wat verwacht je er zelf van? Uh, waar streef je naartoe? doen uh, <laughs> Ja, mijn grote voorbeeld is niemand minder dan Tino Martin, dus, ja. die, die, die stond ook op mijn allerlei presentatie heb ik uh, ja, de kans gehad gelukkig om, om met hem een liedje te mogen zingen. Ja. En uh, ja, tuurlijk. Kijk, dat zijn mijn doelen. Ik, ik, ik wil ook zo ver mogelijk gaan en uh, daar zal ik ook alles voor doen om, uh, om dat hopelijk te gaan bereiken. Ja, je wil eigenlijk hetzelfde doen als, als Tino eigenlijk, uh, ja, ja, hebt bereikt. Ja, ja. ja, ja. Hij, heeft, ja. Hij, hij heeft natuurlijk heel hard aan de weg moeten teamen, dat weet je. Klopt. En dat is, uh, ja... Het is hem niet van een je dakje gegaan om het maar zo te zeggen nee, nee het is een harde wereld ja, en, uh, ja je moet jezelf staande zien houden en zorgen dat je jezelf altijd weer verbetert ja inderdaad dat uh, dat is uh, ja iets uh, iets waar je altijd aan moet werken inderdaad jezelf ja zelf ja. verbeteren ja ja ik zeg altijd stilstaan is achteruit gaan dus uh, altijd vooruit denken ja inderdaad nou ja dat is uh, een wijze les sowieso ja ja ja zeer zeker hey, um... Ja, nou ja, je legt er al legt er wat nieuws op de plank of ga je eh, iets leuks doen eh, qua album, of...? Uh, qua album zijn we nog even voorzichtig mee, want we ja. hebben natuurlijk eigenlijk nog te weinig singles om, om daar iets mee te gaan doen. Ja. Het zit wel in de planning, dat sowieso. Dus we gaan eerst uh, werken weer aan een nieuwe single. Mm -hmm. en Waarschijnlijk wordt dat begin september, want we slaan uh, ja, de zomer waarschijnlijk heel eventjes over... Ja. ...om dit nummer de kans te geven uh, ja, om ja. te gaan draaien. Ja, logisch. Uh, ja, mochten we nu echt zoiets zien van ja het, het loopt niet, ja, dan gaan we gewoon, uh, zo snel mogelijk de studio weer in om, om wel een zomerliedje op, uh, op te gaan nemen. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, in ieder geval, uh, ja, mensen kunnen jou dus bereiken via Facebook sowieso... om uh, hè, voor eventuele optredens of uh, uh, uh, uh, dus, ja, maar, de... uit te nodigen eigenlijk uh, ja, voor, voor ja. een eigen feestje. of uh... Ja, inderdaad. Dan, uh, dan kunnen ze ook kijken op En uh, Dat is uh, het boekenspator waar je mij zeker ook kan vinden. En het staat ook allemaal op mijn Facebook en Instagram. Dus. Ah, Oké, okay. nou dan weten ze in ieder geval waar ze je kunnen vinden. En ja, uh, ja dan uh, wens ik jou nog uh, heel veel succes... Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt voor jullie tijd. Ja, en uh, ja, ja, vanavond ook uh, succes met de optredens natuurlijk. En, uh, dankjewel. Ja. dankjewel. En uh, bij deze komen we de volgende keer gezellig even langs in de studio. Daar hou ik je aan. Oké. Ah, Oké. Okay. Hey, goed weekend, Randy. Dankjewel. Hetzelfde. Hé, hey, groetjes. Hoi hoi. Randy. En ik vond geluk. Ik vond geluk. Wat je waard. Want Ik vond jouw hart zo mooi en zacht. Oh, ik had nooit kunnen denken dat jij op me wacht. Met DT. En ik vond geluk. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk uh, ja, een bekende melodie van Perfect. En, uh, even kijken hoor. Ja, ik, ik heb hier een nummer voor me staan. Ja, en dat is uh, een lekker nummer ook. Uh, Nederlandstalig van uh, Frans Bauer. En uh, ja, er is een heleboel tumult over plagiaat. Maar goed, uh, dit is uh, een nummer van zijn uh, eerste cd. Hopeloos verloren. op jou doe geen oog meer dicht, waar blijf je nou in jouw brieven wil je bij me zijn maar jij maakt van die woorden nog niet waar is het wachten echt dit alles waar of word ik voor veel verdriet bespaard? Is de toekomst voor ons weggelegd? Ik heb het liefst dat jij het eerlijk zegt. Ik voel. Mij nee, eens waren zijn dan vrienden voor dat jouw spel de hele tijd niet door. Ik dacht we zouden toch gelukkig zijn, maar dat blijft achteraf alleen maar schijn. Ik voel te zwijgen over To all sexy ladies all sexy. Yeah, man Cock it up now Buff it up now Cock it up now Buff it up, yo it uh, Sean Paul, Brown, Antoine Gold goal me do one time Shuggie dirty yeah Crawling, up this a wallin, my size ain't small, as a tallin Got them glim, call your clothes will be fallin Her neighbors callin' a ballin' All this noise is so damn appalling. They must believe we are brawlin' Headboard bang till early this a morning Hey sexy lady, ah! I like your flow, Your body's yeah, yeah. out sexy gal when I tell the lie. I and I really want forget an eagle eye. Like the first time I lie, try to forget my eye. Give me the blight. Girl, you know you got to comply down. Give me the fight, just give me the try. Not bad that shy. Come and I send us some five One thing me have to tell you is the reason why I shot the part. Give her the love, become a well super fly Girl, check me. Cause you don't know, so you erect me. And my wife give you this. I love in you directly. You make me. get into the vibe through you, sexy. I know your body perfectly. Shape and designer. Girl, can you angle the grinder? Duff Things you're putting on my mind, car girl you know you're fine. Shaggy and Sean Paul in blind, so we have to sing it one time. Sing it out, hey sexy lady, 'cause you know you got it, baby. I like loss, extra sexy. I'm a all my ladies you know, oh, with the buff bottom. Feelin' you make me move. Hey sexy lady, you be fly Crazy, groovy, no, na-no, Voila no, na, no. Hey sexy uh. lady, you be fly Drive crazy, groovy, no, then no then no Watch out Y'all extra sexy like Bo oh, And you make me wanna say hi When you shake, you shake it on low And you're wicked to rot it. Now, lie Y'all like the way how you flow Every time you're passing me by Y'all are wiggly, jiggly, unpo and, and the wicked to rot in the a... Fly Hey, sexy lady uh. like Give it a move, guys Your body's banging. Shake it Yeah, yeah Y'all let me the koko pull up a shit Y'all let me the shape like my mother love sheep Hold up Ja, dat is hem. Shaggy. En uh, hij had het over uh, Sexy Lady. Samen met Jean-Paul. En dat allemaal vanaf de tolweg. Tina. Van en de Vrije Eter. 104.5 op de kabel. En natuurlijk op de kabelkrant. En uh, we gaan zo bellen met uh, ja, Wendy de Laat. En over haar uh, nieuwe single. Uh, Vrou een vrouwenhart. Maar eerst nog eventjes uh, roodonders. En alleen maar dansen met jou. Jou en dat allemaal van uh, ja, Royami, oftewel op de stijl is van, van het zuiden. En uh, ja, Royami is niet meer, want helaas hij is failliet. Roy Donders dus, en uh, ja, ik heb in de uitzending Wendy de Laat. Wendy, een hele goede middag. Goedemiddag. Hallo, hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Ja, lekker druk bezig. Dus ja, wat willen we nog meer? Ja, al die uh, al die singles van jou ze vliegen om je horen. Nou, als maar niet letterlijk is, dan Nee, nee, nee. Nou, Positieve zin, positieve zin. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Hey, um, ja. Je, je hebt weer een single uitgebracht. Een, een, genaamd, uh, of uh, nou ja, getiteld een vrouwenhart... Ja, klopt. Ja, ja, ja. Uh, het is gewoon een uh, ja, mooie single geworden met een mooie tekst die ik zelf uh, geschreven heb. En ik moet ja. zeggen, op podium doet hij het heel erg goed. Ja. Mensen reageren er goed op en het vrouwenpubliek uh, uh, zingt uh, enthousiast mee. Dus ja, wat wil ik nog meer? Ja, het is geen antipathie tegen de man, nee. Nee, tuurlijk oh. niet. Nee, dat zou wel heel erg zijn. Nee, nee, ik heb geen mannenhaat of zo. Nou, nee, uh, mannen. Gelukkig waar. Nee, nee, het is gewoon een leuk, uh, leuk, uh, leuk, leuk, leuk, leuk liedje. Ja. Hey, uh, hey, uh, uh, ja, uh, wanneer is hij uitgekomen eigenlijk? Uh, dat is nu uh, volgens mij uh, ja, eind, uh, eind februari, begin maart. Oké, ah, oké. Okay, okay. Dus hij is ja. uh, nou ja, zeg maar een goede 6, 7. Ja, ja. ja. Oké, okay. uh, ja, ik, ik neem aan dat hij goed gaat, hè, want uh, ik neem aan dat hij bij de oranje top, uh, top 30 staat. Nee, hij staat niet in de oranje top 30. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Oh, nee, okay. maar hij doet het wel, uh, hij doet het heel erg goed. Hij staat in heel veel uh, regionale lijstjes. Dat allemaal gewoon wel. Maar ah, dan komt het dus, nog joh. Uh, ik heb uh, genoeg interviews staan en zo. Ja. Dus uh, wel positieve reacties, dat allemaal wel. Nou ja, ik, ik bedoel, ja, al jouw singles en tenminste de meeste, die kom je altijd wel tegen in de, in de, in de top 30 en dergelijke. Dus uh, ja. Wat dat betreft, ik verwacht dat met deze ook al. We doen ons best. Ja, we ja, houden het altijd natuurlijk. Het al. Ik wou dat zeggen, we, we ja. blijven positief, toch? Ja, zeker wel. Daar, daar daarvoor zit je in dit vak. Ja, ja, ja. ja. En het is gewoon. ik win het gewoon een nummer. Ik sta er zeker zelf achter. Ik ben er hartstikke blij mee. Dus uh, ja. We gaan zeker door. Het past goed in mijn repertoire, dus uh, ja, ja, uh, ik ben de, zeker tevreden. De tekst heb je zelf geschreven? De muziek? Frank Verkooyen, die heeft uh, nu mijn vierde of vijfde single al, uh, waarvan hij de muziek heeft gedaan. En ja. ik moet zeggen van, uh, ja, nou, meestal van tevoren bespreken we van eigenlijk wat ik graag wil doen. Meestal merk ik daar wel, uh, na verhaal mijn optreden. Dus ik denk van, wauw, ik wil er dat of dat eigenlijk bij. En dan uh, over en weer uh, overleggen we. En dan uh, komt er uiteindelijk weer een mooi product. Ja, ja sowieso. Hé, hey, en uh, ja, sta jij uh, ergens op een podium uh, deze zomer zomervoorjaar? Een bekende evenementfestival. Uh, ik, sta, uh, ik woon natuurlijk in Oostrouwt. Naast ja. Oostrouwt heb je een plaatsje Daar sta ik op Dors live. En in het najaar sta ik uh, op uh, het oktoberfeest uh, in Oostrouwt, zeg maar. Dus dat is ook ja. altijd wel heel ja. erg leuk. Ja, en de rest, uh, ja, her en der sta ik. Oké. Okay. hoop uh, natuurlijk dat er veel meer bij komt, want ja. dat moet natuurlijk wel. Ja, maar we kunnen je nog niet uh, ergens vinden op... Uh, het Jordan Festival of noemen eh, eh, noem je dat? Van de Tros? Oh, dat dus, vast, uh, maar waar. Daar houden we natuurlijk al op nou, hè? Ja, maar ja, je ja, ja bij doen, deze. Je dat is stap ja. per stap. Ja, vast ja, maar waar. Mm -hmm. We zullen zien. Ja. Hey, hey um, heb je al wat, wat, wat nieuws op de plank liggen? Of uh, ben je ergens naartoe aan het werken? Nee, nog niet. Is dus eigenlijk nu, deze single uh, is nu dan uit, zeg maar. En nu uh, ben ik gewoon, uh, hoop ik gewoon meer optredens en zo te krijgen. Ik loop lekker door en in het najaar zal er dan wel weer, denk ik, een volgende single komen. Meestal zijn het er zo twee per jaar. Ja, ja want uh, ga jij nog een, een album uitbrengen of blijf je echt uh, de, de cd singles uitbrengen? Ik ben echt van de singles. Ik heb zoiets van een album, uh, punt één, het kost gewoon heel veel... Uh... Geld en punt twee, ja het is nu uh, ik heb nu tien singles uitgebracht en ik ja je bent aan het zoeken en aan het groeien ja, en ja, ik zou ja. gewoon niet uh, al mijn tien uh, nummers op een album willen hebben. Dus dat vind ik dan zonde eigenlijk. En natuurlijk omdat ik nog steeds, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, niet doorgebroken ben of zo weet ja, ik wat uh, album sowieso zonde. Ja. Dus ik heb ze laat maar maar lekker bij de singles houden. Ja inderdaad, nou ja, misschien ooit nog eens een, een, een, een leuke verzamel bij, uh, bij genoeg singles toch? Ja, ja, wie weet, nee? ja. ja. Ik bedoel, je weet het nooit. Nee. Hey, je moet maar net, net die muizel hebben, Wendy. Tuurlijk, dat geldt voor iedereen, hè? Ja, ja, ja. Ja, en het is, uh, ja, het is een, een vak wat uh, ja, toch wel... Uh, uh, eigenlijk dat ik zeg van... Ja, ze worden uit de grond gestampt, als het ware. ja. Er zijn nee, nee, nee, heel dus, veel mensen die zingen, er worden heel veel singles uitgebracht. Dus het ja. is gewoon mooi dat je in diverse lijstjes mag staan en uh, gezien wordt. En uh, dat je fangroep aan het groeien bent. We hebben ook vorige week ja, een ja, ja, presentatie ja. gehad. En uh, ik moet zeggen, het was een goede presentatie. Het was lekker druk, er waren best wel veel mensen. Je ziet ook steeds meer groepen mensen komen ja. die dan toch weer terugkomen. Die ook gewoon dan speciaal voor mij komen. En dan denk je van, oh daarin... Uh, ja, de, dat krijg je wel. Dat is ja, het mooie ja. wat ik ervan terugkrijg. En de rest, uh, ja, de, de, de tijd die zal het allemaal leren. Dus. Ja, ja, ja, je krijgt er al, je krijgt in ieder geval een, uh, iets, iets voor terug, laat ik het zo zeggen. Eh? Ik bedoel, ja, als je staat te zingen en, en uh, ja, er komt gewoon niks van de grond... dan uh, ja, nee, kan je maar, maar te stoppen, leuk, zeg maar. Nee, klopt. Nee? Ja, ja, nee, maar dat doen we niet. wij gaan nog lekker uh, vrolijk door, hoor. Nee, nou, zo is, is het. Ja. Ja. Hey, um, ja. waar kunnen mensen jou vinden, uh, site uh, ja, ik heb mijn website natuurlijk, ja? jennydelaat.nl. Die moet nu wel bijgewerkt worden, maar dat uh, komt binnen twee weken goed. Ja, dat is dan die met die uh, hè? Uh, uh, ja, en daar verder heb ik natuurlijk mijn face, uh, Facebook, daar heb ik mijn gewone pagina, mijn likepagina en ja. Insta. Ja, aan de andere kant, als men, mensen Wendy de Laat googelen, dan vinden ze me vervolgens al zelf. Ja, en eventueel een platenlabel waar ze aan kunnen klikken, rood, wit, blauw of weet ik veel waar? Ja, dat is Nationale Artiestenparade. Ja, ah, oké. Okay. Dus dan, uh, nou ja, dat kunnen ze dus ook vinden. Ja, en YouTube. Ook nog, is, ja. ja kun je kan, hem ook wel allemaal vinden. Ja, ik, dat ik wou net zeggen. Dat, ook ja. dat, dat, dat, dat, dat staat allemaal vol. We kunnen hem allemaal downloaden. Dat kan gewoon heel veel. Nee, dus dan komt het allemaal goed. Ja, nou ja. ja. Hoe meer er gedownload wordt, is beter toch? He? Ja, zeker. Ik bedoel, ja, voor, voor iedereen eigenlijk. Ja, voor jou. Ja. Eh, ja, voor de label. En eh, noem maar op. Ja. Hey, eh, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien voor de, voor de klokken van zes uur. He? Want dan eh, moeten we weer plaats maken voor het nieuws. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, ja, bedankt voor jouw tijd. En uh, ja, heel veel succes is, en een en, en heel goed weekend natuurlijk. Is goed. Uh, jullie ook heel erg bedankt voor de tijd en de aandacht. En ja, ik graag wens gedaan. jullie ook een heel fijn weekend toe. Hey, dankjewel Wendy. En uh, ja, graag tot de volgende ronde. Is goed. Oké. Okay. Oké, okay, Doei Doedoeg. Doei doei. Doei Wendy de laat en een vrouwenhart. En hun vrouwenhart. Heerlijk nummer. Oh, oh, oh, nee, nee, Wendy, stop. Ja, we gaan verder met uh, yeah, Rick Ashley en Don't Say Goodbye. Don't Say Goodbye, girl, goodbye, girl, goodbye. Girl, goodbye girl. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur entertainment voor u. Mijn naam is Vetra goedemiddag. Never Gonna Give You Up, yes, zo'n grootste hit. Yes, we'll goodbye girl, goodbye girl. Het hebben we afdenderen op het nieuws van 6 uur. Yes, Gaan we nog een lekker plaatje draaien van Jellebee En Esther. Ja, en Esther, dat zeg ik. Maar ik ben je nu kwijt. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Want uh, ja, we zijn er nog een heel uur daarna, met entertainer voor jou. Oh, oh, oh, oh. En als je niks te doen hebt vanavond, de bloemencorso gaat via Heemstede binnenweg. In mijn dromen zag ik hoe ik wou dat het was. Posma. En mij ben je nu kwijt. Ik zou zeggen tot zo in de tweede uur van Entertainment for You.